Along, I'm running out of power. They called me in the lobby, took me to the tower, set me down, told me I was lucky. No one ever leaves. I should be pleased. Here's a suit, put it on. It was me all along that they wanted. I said they wanted. I'm so sorry, girl. En heet die girl. number one. Ja, ze zitten er wel in, hè? Ja, ik heb ze wel weer gevonden. Ja, oké, okay, ge geef toe, ik heb van die belletjes gewoon hier in de studio liggen. Doek, voeg ik doe dat vroeger bij elke plaat klaar met je belletjes toe. Het zijn pareltjes nee, gewoon. De pareltjes, dat is een keer iets. Gewoon. Ik gewoon. Niet dat ze voor de zwijnen zijn, de pareltjes. Voor de zwijnen? Ze zeggen het ze toch wel? Ik heb het veganistisch. Dat is dat parels voor de zwijnen gooien. Voor de, oh nee, dat ken ik helemaal niet. Ja, dus dat het dan verspeeld is. Maar nee, dat, dat is het niet. Nee, oké. Okay. Als het me niet Bij, voor de geiten is, dan is het la, ook verspeeld. Uh, hè? <laughs> ja. Voor de geiten. Ze had ook ap in huis moeten nemen. Gewoon ap. Waarvoor, waarvoor hebben ze ap gewoon niet voor de Q-koorts ge gebruikt? Die is er zo goed in, man. Je bedoelt die app die van. Uh, Aphuister, uh... oorsterrijs, met het silletje. Met het zwarte silletje wat hij al dan heeft. Ja, die, uh, die een beetje doet of je niet helemaal joffel is. Die van het theater in Tilburg. Die... Nee, ja, dat is een andere app. Andere die heeft ook een silletje aan. Die heeft een oranje. Nee, heeft die, ook een zwart... die heeft een zwart oranje silletje. Oranje, of, of, of, of, of iets oranje met een zwart silletje. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ja, dat is in de altijd moeilijk, hè. Dan zoek je iets roods in huis. Ik heb, ik heb ergens. Ik heb, ik heb een rood laten liggen ergens. En op een gegeven moment blijkt hij dus blauw te zijn, weet je. Want je hersenen draaien het dan om. Okay. Dat is heel apart. Ik weet niet hoe dat werkt. Het is, is het toch al wel grappig iets met de hersenen soms. Goed, nou, tweede gedeelte van dit radioprogramma. Hou vol, hè. Dit is te doen. Straks een morgens Zandvoort. Ja, dan moet je ook nog erin. Nou, sterk, daar, daar ja, helemaal sterkte ermee ja, zijn. je kan ook gewoon doen gaan doen. Als ja, ja, trek je er niks van aan, hoor. Het is helemaal geen verplichting dit. Hè. In uh, Canada was er een mevrouw die, uh, die moet dus 24 december, dat is over twee weken al, hè moeten voor de rechter verschijnen... ...omdat ze voor verdacht wordt... ...zich ten onrechte voor heks te hebben uitgegeven. Dan krijg je dat weer. Vroeger werden, werden mensen ten onrechte als heks bestempeld... ...maar dan ja? heb je je ten onrechte voor heks uitgegeven. En ze zou daarmee een man... ...die rouwde over de dood van zijn zus hebben opgelicht. En uh, ja, de, de, het proces tegen de zelfverklaarde heks... ...Visjes, one type pursuit... ...is gebaseerd op een wetje uit 1892. Dat wetje stelt het strafbaar... ...om zich voor te doen... ...alsof men aan hekserij of toverij kan doen... En daarmee iemand om de tuin te leiden. En uh, Persoon heeft haar slachtoffer volgens de aanklagers wijsgemaakt uit een oude heksenfamilie te stammen. En ze claimden de geest van zijn overleden zuster te herbergen. En lichtte de man vervolgens geruime tijd voor veel geld op. Hoe dom kan je zijn trouwens. En uh, Persoon nam feitelijk de zaken van haar slachtoffer over. En deed met zijn geld een jaar lang allerlei zaken die in september misliepen. En daarmee kwam de zaak onder de aandacht van de justitie. Vaag hè? Ik vind het wel... Ja, ik ben de geest van jouw overleden oma. En daarom uh, kan ik uit jouw naam al je geld uitgeven. Ja, ja maar Ik Doe. bedoel, heksen, ja wat jij al zegt, is een heel rare heksen, <laughs> worden altijd op de brandstapel gezet. En nu ben je een heks, dan ben je iets goeds. En dan kan je ze ook nog aanklagen omdat je geen heks bent dan. Ja. ja Nou ja, het is heel apart. Maar een wat, wetje uit 1892. Ja, he, dus ze hebben flikker, spit nog. Ja. ja, ze hebben nog flikker gespit. We zouden die vrouw gewoon veroordelen voor iets. Ja, het is niet links om, rechts om. We gaan iets bedenken gewoon. Ja. Het is uh, de eerste uh, uh, naturistenbeurs na, na ter wereld. Ja, ik, sorry, ik heb er altijd wat moeite mee om me bloot te geven. Uh, ter wereld. Er is ook geen enkele naaktloper te zien. Dat vonden ze wel raar. Je gaat toch ook niet naar een uh, bruiloftsbeurs in je trouwjurk? Bestrijdwoordstoeten yeah. Saskia oh, dat vind ik Holterman. Wel, yeah. Al zouden ze het willen, naakte bezoekers zijn niet welkom. Dan krijg je uh, alleen maar mensen die aapjes komen kijken. Er zijn wel mooie modellen die zich laten fotograferen in lingerie. Oh, die nou, hebben oké. heel veel bekijks. Dus eigenlijk alle naaktlopers vinden het toch ook wel weer leuk om te kijken naar naakte personen. Daar komt het wel een beetje op neer. En er zat een verhaal onderhand bij uh, van, uh, dat een man en een vrouw voor de eerste keer naar een uh, nudist uh, camping gingen. En dan bleven ze in de caravan zitten en ja, zeiden, hoe pakken we dit nou aan? Nou, eerst kleren maar uit en dan naakt de caravan neerzetten. En langzaam leren allerlei dingen. als onze vrouw moet altijd een handdoekje bij zich hebben. Want als ze gaat zitten, dan doet ze eerst een handdoekje. En dan pas gaat ze erop ja, zitten. Ja, dat is altijd, dat is altijd Maar ik denk voor de mannen ook hoor. Want als je gewoon zit op een plastic stoel of wat dan ook. Dat is, uh, je plakt dan een beetje. Dat ja, is niet lekker. Je zit elke keer zo'n klein rond, klein rond nat uh, puntje zitten. Ja. Hey, ja. Maar nou ja. het is zo heerlijk. We hebben het er allemaal voor over. We nemen onze eigen tuinstoelen mee. Dat is helemaal geen punt. Ja, nee, maar het is ik, gewoon ik, ik heerlijk. Die wind er doorheen. Er tussendoor. Dat nou, wat heerlijk. het heerlijkste is gewoon om na te zwemmen. Ik heb vroeger in, uh, in mijn jonge jaren. Heb ik dus ook op zijn FKK stand in... Uh, uh, Istrië, zeg maar, in, uh, of Kroatië, daar uh, yeah? uh, had je heel veel fkk restaurantjes Nou, daar heb ik gewoon heerlijk uh, in het zonnetje gelegen gedaan en uh, dat is gewoon helemaal lekker. Daar krijg je gewoon echt uh, mooie bruine billen van. Absoluut. Maar het is dus in, uh, in Utrecht, daar heb je dus de, de, de nudist, uh, beurs voor okay, het eerst. leuk. Ja, we krijgen speciaal kleding voor nudisten en zo. Ik vind het wel, want die, je hebt er niks nodig als nudist. Nou, je kan laten marcheren, marcheren en oh, je, dat kan dat is... je, uh, je kan ook oh, je lingerie kopen. Misschien nog leuke piercings of zo. Ja. Oh ja, een beetje fasciair. Oh, ik wil meteen misschien muziek, muziek weg. Ik heb hier trouwens ook een bericht over uh, twee Britse vrouwen. Ja. Die zijn van plan om naakt de Atlantische Oceaan over te roeien. Want ze willen hiermee een wereldrecord neerzetten. En de oversteek moet plaatsvinden in 70 dagen. Hun keuze om dit naakt te gaan doen is om aerodynamische redenen. Al dus The Sun, de, de, de Britse nieuwside. En de roeiers Annie Januszewski en Mel King. Hé, hey Mel King, bekende naam. Ja. Waren eerst nog van plan om een record. Poging in ondergoed te volbrengen. En de 3000 mijl, is dus 4827 kilometer. tussen de Canarische eilanden en Antigua. wil het de tweetal namelijk met zo min mogelijk luchtweerstand afleggen. En door deze afstand nu naakt te roeien. verwachten ze nog meer tijd te kunnen winnen. En het vorige record staat op 75 dagen. En de, dus de dames moeten minimaal 15 uur per dag roeien. En ze zijn uh, woensdag vertrokken. vanaf uh, het Canarische eiland Gomera. en verwachten in februari te finishen in Antigua. Ik ben, niet helemaal, ik ben echt wat stomheid geslagen. Ja, aerodynamisch. Het is heel belangrijk dat je geen... Uh, maar het is wat, je wel, wat wel vervelend is, je moet wel je schierapparaat meenemen. Want ja, tijdens een reis gaat het wel groeien, ja. dat haar. En dat is ook weer niet zo handig. Maar ja, als jij 15 uur per dag groeit, dan kom je wel strak aan. Dan kom je zeker strak aan. Met wel enorme spierballen. Het is waar. Nou, een plaat die ook strak is eigenlijk. En die gaan langzaam doorbreken in de hele... De The New Shining Temptation.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 Ja, het blijft een leuk plaatje. Paper Planes. natuurlijk dit. En uh, We're From Barcelona. Oh nee. Dat was een single van ze. En de band heet I'm From Barcelona. In zijn eentje trok hij naar Hollywood om muziek te maken. Toen dacht hij bij zichzelf. Ik moet meer mensen bij mijn groepje betrekken. En toen kwamen allemaal van Barcelona. En toen zeiden ze geen. We're From Barcelona. Nu maakten ze muziek. Dit was een laatste hitsingle. Die heet Paper Plains. Het viel toch een beetje tegen. Ze zijn er ook bezig. Al, al vijf dagen zijn ze al onderhandel in Kopenhagen over het ja, milieu, wat moet er nou veranderen en zoiets. En dan hoor je vaak uh, de interviewers vragen van... Uh, ja, u bent hier al een tijdje. Hoe bent u nu al gekomen? Ik was met de trein. Hoe bent u hier? Ja, ik met het vliegtuig. Ja, ik had weinig tijd. Dat is dan zo milieubelastend dan ook weer. Maar goed, na vijf dagen onderhandelen is gisteren de eerste officieel opzet voor de klimaatakkoord gepresenteerd. De tekst is een raamwerk dat volgende week door ministers van bijna 200 landen moet worden uitgewerkt. En uiteindelijk eind volgende week door staatshoofden en regeringsleiders moet worden ondertekend. De eerste reacties zijn, uh, zijn positief. De rijke landen beloven het voortouw te nemen... En een CO2-uitstoot in 2050 moet dan met 50% ten opzichte van het eikpunt... Ja, het is nog niet zo makkelijk allemaal. Het eikpunt van 1990 verminderd zijn. De meest ambitieuze landen zullen volgens de ontwerptekst... hun CO2-uitstoot zelfs tussen de 85 tot 95% verlagen. Dat is okay. niet misselijk. Dat is uh, niet zo. Ja, dan hebben we het wel over 2050. Hè? Oh, dan is, zijn wij er niet meer. Dan hebben wij al afscheid genomen. Dat neem ik trouwens aan, hoewel 40 jaar... Het zou nog wel kunnen dat we er zijn, hè? Net aan. Ja, net aan. Maar hoe Want, zijn we dan, hè? Bewaar, Doen we ik, dit dan nog hier? Ik bewaar dit... Natuurlijk, eh, natuurlijk. Be, be, ik bewaar dit krantenberichtje en dan prik ik hem op. En, uh, en uiteindelijk, als ik uh, naar bejaarderhuis ga, neem ik hem ook mee. Ja. Maar goed, grappig is, ze hadden wel nog wat... Uh, bij de Deense hoofdstad Kopenhagen hadden kunstenaars... Uh, een, een, een, een koperen skelet ingezet van een ijsbeer... En daaromheen hadden ze zeg maar uh, ijs gemaakt. Een ijsbeer hadden ze er gemaakt omheen. Okay. Het... En dat was ja, langzaam aan het beetje... smelten. Oh, goh, en dat okay. was dan het uh, milieu. Dat hebben ze leuk, leuk ja, voorbegeven. Je wordt er niet vrolijk van als je het allemaal zo... Uh, nee, maar ja. Ziet, als je nou die, echt die andere mensen hoort... die zeggen van, ja, ja, het milieu wordt sowieso warm dan op. Uh, al miljoenen jaren is uh, de wereld zijn eigen weg aan het varen. Het is ook zo. En wat wij doen, ja, natuurlijk beïnvloeden wij het milieu... maar het is niet zo dramatisch, hoor. De, de wereld overleeft. Dat is ook allemaal wel waar. Maar ja, goed, wij willen ook nog langer leven, toch? Ja, wij zijn wel een beetje een epidemie geworden hier op de, op de wereld. Wij mensen. Wij zijn de kakkelakken van, van de wereld. Eigenlijk wel. En ik denk wel dat wij omdat we zo hoog op de voet, nee, hoe zeg het? Hoog, voedselketen... Hoog op de voedselketen? Is dat, nee, wij staan bovenaan de voedselketen. Ja? ja net zoals de inderdaad de ijsbeer en andere... En we zijn daardoor ook weer heel kwetsbaar. Want zo zie je maar, zo'n griepepidemie, dat gelijk alles in rep en roer. Ja. Voor hetzelfde geld gaat helemaal fout. Maar ik krijg hier trouwens ook een berichtje van het aantal mensen. dat deze week thuis de was, heeft bezocht met Mexicaanse griep. Ach ja, oh ja, ja, ja, ja. Is deze week nog verder afgenomen. Dus uh, er zijn wel acht nieuwe sterfgevallen gemeld. Hè? Dat vind ik dan wel weer een beetje gek. Een 14-jarige jongen, 19-jarige vrouw, 50-jarige man, 52-jarige man, 54. 58-63-jarige vrouw... en een 63-jarige man. Van zeven met onderliggend lijden. Wat is dat? <laughs> onderliggend lijden. Ja, nee, dat betekent dat ze al ik... een andere ziekte onder de leden hebben. De, de, Oké, okay. en dat heet dat... onderliggend lijden. Ja, Daar heb ik me... nooit van gehoord. Voor mij is het onderliggend lijden. Dus dan hebben ze al iets anders. Okay. En dan krijgen ze dus het die, die, die, die, Mexicaans schip eroverheen. En dan is het kaarsje uit. Oké, okay. ja, maar dit het. is wel oh. heel gevaarlijk. Want ik ken dus wel mensen... die uh, uh, zo'n pasgeboren baby... Waarvan ik weet, van, dat is ook heel uh, precair. Maar dat is dan niet de Mexicaanse griep. Maar gewoon inderdaad, je behoort bij de kwetsbaren van de samenleving... als je heel jong of heel oud bent. Of inderdaad een ziekte onder de leden hebt. Ja, Oftewel ja. onderliggend lijden. Onderliggend lijden, ja. Het is, mooi, ja het, het is ook onderliggend lijden voor sommige dames... die, uh, die hele zware mannen hebben, vind ik gewoon. Uh, ja. We waren er niet geweest vandaag. Nee, zijn we nee, je hebt gelijk. Die maar, afslag hadden we nog niet gemaakt. Maar onderliggend lijden, ja, dat valt dan niet mee. Nee, dan moet je toch een beslissing aan een beetje het een keer omdraaien rollen. Ja, precies. Dat is misschien een goed idee. Nou ja, over, vandaag een stelling van de dag in de kletskant van Nederland. De Telegraaf natuurlijk, die alleen maar daar waar het dan niets anders de waarheid verkondigt, natuurlijk. Late aandacht Q-koorts, want we zitten helemaal even in de ziektes hier. Overheid nalatigheid in aanpak. De stelling van de dag. Wie is het ermee eens? 89% van de mensen is het eens dat we niks aan de Q-koorts hebben gedaan. Is dat ook de islamieten die erachter zitten? Die zijn natuurlijk zo gek op die geiten. Ja, dat is wel waar. Maar je wil niet willen die geiten al te slachten, toch? Ja, maar nee, nee, maar dit is een complot van Wilders. Je hebt gewoon al die geiten heeft die gewoon laten besmetten met die q kort Waardoor dan misschien de islamieten uitsterven. Ja? Hé, hey, had je hem al zo bekeken? Nee, zat ik nog nog niet Hij bekeken. Hij zat wel diep, hè? Hey, Oeh, zeggen ze dat wel dieper? <laughs> Toepak lezen we rijden bijna half negen... Uh, half tien. Half tien? Ja, de time flies. Ik, ik heb iets gemist. Nou goed. Uh, straks wat nieuws uit de regio. Dames en heren, dus hou meer. Blijf bij het toestel. Maar eerst oncloot. Include... From fair. It's not fair. Oh, vind ik het een mooie plaat. Uh, ja, leuk. Fair heet het. En unglued En ook hier, wel Jingle Bell. Ja. Jingle Bell. Maar is die titel ook unglued Of uh, dus niet vastgelijmd? Niet vastgelijmd. Oké, okay, heel dat apart. Is, ja, dat is grappig bedacht. Dat is, uh, dat is, zo moet je in het leven staan. Je moet je niet vast laten lijmen. Laat anderen. je niet lijmen. En natuurlijk heb je te maken met collision... Je weet, collusie. collusie. Collusie is een botsing. Nee. Je hebt te maken met een uh, collusie. Dat is namelijk rolpatronen waar je in je leven terechtkomt. Okay. Je hebt een bepaald rolpatroon geleerd. En dat neem je dan nou weer over. En thuis heb ik geleerd. Dat mijn, mijn vader bracht het geld mee naar huis. En mijn moeder zorgde voor het huishouden. En uiteindelijk dan neem je die rolpatroon eigenlijk automatisch over, omdat je er zo gewend bent. Ja, je weet niet beter. En dan valt er eentje weg en dan, dan kan je niks anders meer. Dan denk je, oh, ik, heb, ik mis een gedeelte, ik moet er weer een gedeelte bij kopen of zo. En dan, dan ga je naar Polen en dan haal je daar een Poolse bruid. Dan heb je, kan je het weer compleet maken. Oh, Goed. zo doe je, ja, je dat allemaal. Zo doe je dat okay. allemaal. Uh, het is uh, toepakleef en het is alweer uh, half. En jawel, dan melden zich allerlei berichtgevingen weer uit, uit de regio. Ja, nieuws uit Zandvoort, Zandvoort Nieuws. Het is zo dat vanaf uh, 11 december, vanaf gisteren dus... ligt gedurende zes weken ter visie het ontwerpwijzigingsplan Fietspad Zandvoort-Zuid... behorend bij bestemmingsplan Zandvoort-Zuid. Het uh, betreft de aanleg van een recreatief fietspad langs de Cornelis-van-de-Werfstraat... Frans-Zwaanstraat en de Kort-van-de-Lindenstraat. Het hele plan ligt dus tijdens openingstijden ter inzage bij de centrale balie in het raadhuis... en de openbare bibliotheek op de Prinsessenweg 34 te Zandvoort. Dus uh, je kunt, uh, je, kunt uh, je zienswijze kenbaar maken. Het zij schriftelijk... Het zij via de heer Sandberg of de heer Overpeld via 547 hmm, Nou goed, ik had het al over kerstbomen gehad. Want er is ook de wedstrijd tussen Haarlem en Heemstede. En Sandvoet geloof ik niet meer in de wedstrijd die de grootste kerstboom heeft. Maar hier nog een kerstboom in Heemstede. Hartstikke leuk zo'n kerstboom, schrijft iemand op de hoek van straat. Maar, vindt de bewoner van de Lindelaan, deze ontneemt het zicht op het verkeer. Hij staat namelijk op de Lindelaan op de hoek... En als daar fietsers aankomen en je rijdt daar met je auto, dan zie je ze dus, ja, niet aankomen. Is dat die Lindenlaan wel Liesje Lotje leren lopen? Ja, precies. Die zie je dus niet aankomen. Nee. En voordat je weet, heb je de motorkap en je hebt net een nieuwe auto. Er zit een waanzinnige deuk in. En dan zit Liesje en Lotje bovenop de auto. Gezellig. Het is allemaal wel leuk als een kerstboom, maar het moet wel functioneel blijven. Dus uh, dat, ja, dat stuit op wel wat negatief, negatieve reacties. Uh, andere berichtgeving is nog is dat een 41-jarige man, uit Liss is dinsdag 1 december gewond geraakt. Bij een aanrijding op de Vogelzangse Weg, voortijdige zaadlozing is Voortijdige zaadlozingsweg. Uh, de man reed rond uh, half zes op zijn fiets en werd geschept door een auto bestuurd door een 45-jarige man. Het enige waar? Het is ook rare mier om elkaar te ontmoeten. Hiervan. Heb je en... dat bericht nou nog over die markt? Die, ja, die heb ik hier. Ja, dat vind ik wel uh, interessanter. Want dat is heel echt hot nieuws. Oké, okay, jij vindt zo'n man die aangereden wordt... Die zo ja, nou ja. ja, die ligt al in het ziekenhuis. is dus klaar. Oké, okay. nou vertel. Wat heb jij nog? <laughs> er is, uh, worden gratis workshops georganiseerd door de gemeente Zandvoort. En het betreft panelen beschilderen. Het resultaat van deze workshop wordt opgehangen rond het Van Venema Plein. En hierdoor krijgt het plein weer een frisse uitstraling. Op zondagmiddag 31 januari is de feestelijke onthulling... van de beschilderde panelen door wethouder Martin Bierman... Je kan dus uh, op donderdag 14 januari of s ochtends tussen 9 en 12... of s'avonds tussen, tussen 7 en 10. Of 21 januari tussen 7 en 10 kan jij dus een eigen paneel gaan beschilderen. En het gebeurt in de gebouwde krocht. U kunt dus uh, doorgeven via de mail naar h.jansen.zandvoort.nl... of anders kan je 06 134 -27671 gaan bellen. Maar je moet wel minimaal 12 zijn. Hè? We gaan geen kleuterschilderijtjes doen. Dus uh, ga meedoen, misschien ga ik zelf ja, ook al ja, meedoen. Ja, zeg, wat is niet dan weer voor als onzeker? Nog, als je nog meer wil, wil weten hierover, kijk even op de website van de gemeente Zandvoort, www.zandvoort.nl. En dan kan je de telefoonnummers er even rustig nakijken. En als je niet oud genoeg bent om dat paneel, daar, om daar panelen te beschilderen, dan kan je naar Alkma komen. Ik heb nog wat uh, dingen die geschilderd moeten worden, mag je je daar aan melden? Ja, ja, ze willen ik... gewoon geen pas spelen. Nee. Oh. Snap dat dan? Ja, nee, dat ken ik. Dat is altijd wel... nou, zaterdag 12 december, dat is vandaag, dames en heren, kerst in loop. En die is vanaf 1 uur tot uh, 4 uur. Diverse kraampjes met kerstkaarten, gruwelwijn. Van die vieze warme wijn. Hoe hebben ze bedacht? En een cadeauartikel en chocolademelk. We, zijn, we, we lopen toch uh, al redelijk dicht. En restaurant uh, Bennevu, laat zien, proeven wat lekkers, uh, er voor lekkers je te kan halen. En er is ook muziek en ze hebben ook een portie gezelligheid hebben ze aangekocht. En waar is dus het? Het is uh, de Flemmingstraat 55. En, uh, nou ja, meld je eraan. Winkelcentrum Noord dus, gewoon bij Pluspunt. Bij Pluspunt, ja. al staat hier ook nog, ja. Ook Zandvoort. Ja, dat is Steunpunt een, voor uh, Zandvoort. Ja, ook Zandvoort heel, is een soort uh, vereniging. Ook Ondernemers ge georganiseerd of zo. Dus dat begint vanmiddag om 1 uur. Er is gruwelwijn, je kan je, je bezatten, er zijn hapjes en een portie gezelligheid. Dus, nou... Ja, je kan zelfs in een creatieve ruimte kun je, kunnen kinderen, ja? tot en met twaalf jaar, kunnen een kerstdecoratie timmeren. onder de deskundige leiding van timmerdocent Fred van der Pols. Tevens wordt er een kerstfilm gedraaid, ook nog één kan je mooi laten sminken. Kijk, dat Dus goed. nou, het is hartstikke gezellig. Dacht het wel. Tijd voor die landenkeuze. Ja. En dat is dit keer van? een Franse zanger en ik uh, heet Aisha. Aisha. Het nummer heet Aisha. Quand si je n'existe pas Elle passe à côté de moi Sans regard rends de à J'ai dit Aisha prend tout est pour toi Voici les belles Aussi, au retour de ton Tantou, les fruits bien mûrs au goût de miel, ma vie aïche si tu m'aimes. Aïcha, regarde-moi En ook zware tijden met kerst. ...enaar. Leuk om mee te jammeren. <soleck> tijdens de kerst op ophanging wilde ik zeggen. Kom ik tijdens het ophangen van de kerstversiering Gisteren kwam ik een mooi stuk touw tegen. En dat echt zo'n mooi stuk plastic touw rond. Weet je wel. Echt mooi. Ik zag, denk dat ik heb er een mooie strop van maak. Dus heb ik een strop opgehangen. Ook tussen de kerstversiering. En sommige mensen grokken daarvan. Ik denk nee. Ik mag best mensen ook wel op de feiten drukken. Dat kerst voor sommige mensen helemaal geen pretje is. En dat je soms die gedachten wel hebt. Dat je ja, denkt maar, van... Hmm. Maar zet je dan niet aan tot? Nee, zeg. Ja, ik, ik, Wel, vind, nee. ik vind... Als jij als iemand uh, depressief is... en je gaat een strop in zijn kamer hangen... Ja? En, die, en diegene die dingen geeft... ik zie het niet meer zitten... ik stop mijn hoofd erin... en ik schop die kruk weg... Nou, dan ben jij medeplichtig aan moord. Jij zet aan tot. Ja, nee, natuurlijk. natuurlijk in Nederland zou je er weer rechtszaak voor over krijgen. Ja. Maar nee, ik geloof niet... dat je daar mensen echt uh, mee over de, het randje heen duwt. Nee. Jawel. Nee, wel nee, zeg. nee. Net als iemand heel erg depressief is, die zegt van nou, deze pil, ja, dan ben je gelijk klaar ook. weet je wel. En het grappige is, ik werk met verstandig handicap. Ik van jou af. Ik werk met verstandig gehandicapt. en, en, en hij neemt hem. Dat, ik vind dat jij dan verantwoordelijk ja, bent. Ja, je wil, je wil gewoon weer kop laten rollen. Ik wil, dat dat wat is het tegenwoordig. Iedereen moet, moet maar koppen gerold worden. Als je een fout maakt, word je meteen afgerekend. Nee, de, de hoogste baas moet meteen worden ontslagen. De, de, de onderste steen moet boven. Ja, precies. Er moet geruimd worden. Er moeten nieuwe mensen inkomen. Die kunnen het veel beter. Nee, dat hoeft helemaal niet. En ik werk met verstandig handicap. En het grappige is, ik heb ook in woonvoorzieningen gewerkt. Jij bent zelf ook verstandig ik. Natuurlijk, daar versluit ik ook hoorde. aan. Daar sluit ik ook aan. Daar ik ik ook. Maar uh, en dan had je ook heel vaak cliënten die gewoon geen familieleden meer hadden. Of die familieleden hadden geen zin in hun. Dus zaten ze met de kerst, zaten ze gewoon in de woonvoorziening. Had je er drie, vier, had je ja. er thuis zitten. Waren die depressief? Nee. Die wisten er toch nog iets leuks van te maken. Dus ik bedoel, uh, valt best mee. Als ik zo'n strop hang, ophang, is het meer voor, voor, voor collega's dan, dan uh, voor de cliënten, hoor, denk ik. Dus van de, uh, ik ben al klaar, zal ik je er even in hangen? Ja, je bent al laat, het is al lekker zwaar op de hand. Oh. Man blijft thuis. Oh. Goed, toebak blijft op de radio. We zijn er weer. Ja, we zijn er zeker. Weinig in. over neuken gepraat eigenlijk. Ja, Weinig, maar naar ik heb hier is... nog wel iets over plassen. Oh, dat nou, dus komt weinig gebeurd. De beurt. Dus een Amerikaan die is uh, in zijn arrestatie heeft hij de politiewagen en het dienstdoende uh, agent ondergepiest. en dan moet hij een jaar de cel in. De man Daniel Shays die werd aangehouden nadat hij dronken tegen een paal bij een uh, het benzinestation had gereden. En tijdens de rit naar het politiebureau maakte hij zijn zaak er niet beter op. Want hij ging gewoon tegen het achterhoofd van de agent urineren. <laughs> Je moet wel uh, let, hebben. Le uh, let hebben. Hij krijgt dus een jaar celstraf en drie jaar voorwaardelijk. En het te heeft een boete van 3600 dollar. En uh, ja, hij is dus zo drie jaar zijn rijbewijs kwijt. Maar ik denk, wat bezielt iemand om dan tegen het achterhoofd van een agent aan te gaan zitten plassen. Wees blij dat het niet je voorhoofd is. Gadverdammend. Gadverdamme. Nou, ja, nou, je hoort al, het is sportnieuws. wat Ik zeg, we hebben het weinig over neuken gehad. Nou, laten we dat even veranderen. Tiger Woods, doe ik helemaal in het nieuws, omdat hij gaat stoppen met galven. Hij gaat even, even wat meer energie steken in andere dingen. Dan in plaats van alleen het ene gat van hem. Mm -hmm. En uh, nou ja, de man natuurlijk van de Wall One. En hij is tegen een, uh, wat was het, een waterpomp aangereden. Zo'n dus waterpomp. In Amerika heb je natuurlijk die pompen langs de kant van de straat. Ja. Die, hele, die, die heb je alleen maar in Amerika gebouwd. En is hij is tegen aangereden. En toen had zijn vrouw hem bevrijd met een golfstick. Heel vaag verhaal. En uiteindelijk is Jerry die wagen vandaan gekomen. En toen de moment, kwamen de verhalen van de allerlei wilde vrouw. Waar hij mee het bed zou hebben gedeeld. De smeerlap. De smeerlap. Want wij dachten van dat is de ideale schoonzoon. Ja. Maar dat bleek dus niet zo te zijn. Dat is hij niet. Dus toen werd het verhaal van dat hij tegen die waterpomp had, was aangereden... werd toch omgedraaid. Hij was achterna gezeten door zijn vrouw met een golfstick, En toen was hij gevlucht met de auto. En toen is hij daar tegenaan gereden. Dat is nu het, zeg maar, het verhaal. En nu heeft hij bekend. Ik heb met verschillende vrouwen het bed gedeeld. Ik ga mijn leven beteren. Ik ga mijn energie steek in mijn familie. En daarna ga ik weer golven. Dus, ja. nou, volgens mij was hij ook zo van... Hij deed altijd een holy one. Dat hij dan tegen mij zei van... Uh, voel je man? Ja, ik heb er geen zin meer in dat ene gaatje van je. Maar de vrouw heeft toch drie gaten? Weet wat, wat creatiever dan? Weet ze crea nee, wat creatiever, zeg. Ik bedoel dat het gewoon een leuke one-liner was om, uh, om nieuwe dames te versieren. Ja, ja, ja, hij kan hem altijd wel goed in één, keer in één slag gaan invinden. Ja, precies. Maar voor mij willen vrouwen vrouw dat ook helemaal niet in één slag. Nee, dat is niet gezellig. Dat is helemaal niet gezellig. Maar Tiger Woods, ja, hij heeft echt miljarden verdiend gewoon met alle reclames en allerlei... Ja, golfevenementen. Dus ja, het, hij hoeft, voor het geld hoeft hij niet meer te werken Maar hij moet alleen nog zijn naam nu de komende jaar Even cleanen ja. Dan kan hij eindelijk met pensioen Want als hij nu echt zou gaan stoppen Hoe hij nou? Hij is nu 40 ach, of zo Nog niet eens denk ik, volgens mij niet wat ga je dan doen al die rest van je leven, toch? Depressief worden. Ja, met, met al die vrouwen natuurlijk. Ja. ja, natuurlijk. En stropjes maken en op te hangen, weet je. Maar... Ja, dan is het to <gül> toch allemaal weer rond, zeg maar. Ja, ja, ja, ja. Goed ja. om te weten. Nou, even, zijn we er weer klaar voor? Ja, er is er weer een. Ja hoor. Kijk. We hebben er weer een gevonden. Caroline Laier plaat eigenlijk van een half jaar geleden. We hebben ze in de zomer uitgebracht. Dat gaat nu groot worden natuurlijk. Show me what I'm looking for. Hey. Be strong. Ik ga er niet meer mee met deze plaat, maar het blijft zo in mijn hoofd zitten. Gewoon, ik, dit, vind, dit vind ik, ik zo'n grappig plaatje. Dat heeft misschien vooral met het begin te maken. Dat vind ja. ik zo. Het is een beetje spannend. Ik ga er een achtergrondmuziekje van maken. Je moet er ah. zo'n tekenfilmpje bij maken volgens mij. Da daar, ja, dat, dat, dat zou, zou best leuk nog wel een leuk, leuk tekenfilmpje Dat is nog wel een idee om dat te doen, ja? Ja, en ja, dat er gewoon zo'n hele lege aankomt lopen of zo, weet je wel. maar ja. nou, even hard. Nou, dat doet we meteen weer denken aan Maya beleefde. Nou goed, klaar maar. <laughs> Dat God. komt omdat ik uh, nog in die kinderfilm zit en toen ook allemaal... Toepak op de radio, 10 minuten voor en jawel, daar is de zon. Dat hadden we afgesproken, ja, dat Ja, oh heerlijk. Ja, ik ben ook wel blij, want het is eigenlijk al bijna de kortste dag van het jaar. Dus ik heb al zo van nog negen dagen, dan is de 21ste. Dat hou je altijd goed bij ook, hè? Ja, maar het is voor mij een hoogtepunt, want dan gaan we weer naar het licht toe. Want ik word altijd een beetje depri. dus ik ben zo blij dat je die stroppen hier niet hebt opgehangen. <lacht> ik neem hem me mee volgende week. Nee, je doet het niet. Maar uh, ik heb een... Uh, een bericht over een uh, dief. Ja. Die, uh, die heeft. Uh... Moet ik al beginnen te lachen of niet? Ja, het is ja. een graag ja. verhaal. Ja. Maar er was gewoon een man en die zag dus bij de buren. Zag je dus uh, iemand naar binnen sluipen? En die belde de politie. Nou, de politie komt eraan en denkt: hé, hey, inbreuker. Nou, maar blijkbaar belde de politie wel eerst aan of zo. En toen uh, opende die man dus gewoon de deur voor de agent. Hij verklaarde dus dat hij door een raam was geklommen, want zijn sleutel was afgebroken. Ja, dat kan gebeuren. Het kan allemaal gebeuren een paar keer dronken, gekomen, weet je wel. Ja? Maar nadat de identiteit tijd van de man was vastgesteld... bleek dus dat hij werd gezocht. Hij was dus niet komen opdagen... nadat hij wegens meerdere diefstallen... tot de gevangenisstraf was veroordeeld. En uh, ja, hij mocht dus gelijk gaan zitten. Ja, dat is bijzonder. Is dus dan lekker, hè, die buren die je zo opletten. Van ja, dan kom je je eigen huis in... en dan word je gewoon alsnog weggeborgen. Ja, dan ja, denk je vanzelf... Ja, je wordt opgepakt omdat je in je eigen huis inbreekt. Nee, die wij gaan we niet in. Maar hij is opgepakt omdat hij iets anders... Ja. Heeft ze gedaan. Dat ja, het is hetzelfde als mensen die inderdaad op vakantie gaan. En dan op schiphol. En dan van. Ha! Er staat nog een flinke boete voor u open. Kunt u even aftikken? Nou, ja, zeker. En dan gaan we niet op vakantie. Nou, dan wil je wel. Dan, ja, dat lijkt me wel. Uh, twee topambtenaren top van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In Den Haag zijn door de inspecteur van de Voedsel- en Waarautoriteiten bestraft. omdat ze blijven roken. Het zijn niet zo mensen, ze zijn de directeur en onderdirecteur. Uh, Peter van Loo en plaatsvervangend directeur Peter van Poetst. Clement van de directeur uh, direct, directie wetgeving bestuurlijke en juridische aangelegenheden mm -hmm. zijn verslaafd aan nicotine. En ze, ze blijven gewoon roken. Ze zetten hun kamerdeur de open. Ze roken wel op hun eigen kamer. Alle rook komt de gang in. Ja, Iedereen heeft er doel, last van. Het is en... te veel rook in hun kamer. Anders kunnen ze niet functioneren. Nee. En ze zijn er een paar keer op aangesproken. En uh, dan uh, zijn er zelfs ook nog uh, collega's zijn weggegaan of weggestuurd. Omdat ze diep met hun door één deur kunnen. Dus uh, het, is, het is een beetje... Lekker uh, dan. Ja, en dat zijn van sociale zaken dan ook nog. Dan hebben ze dan geen gezondheidsplan ook voor de medewerkers. Ik bedoel dat er fruit wordt gegeven of dat er... Uh... Ze gewicht moeten reguleren en ook dat ze een anti-rookcursus krijgen, want dat hoor je steeds vaker. Nou, als jouw chef blijft paffen, staat vandaag wat tips. Iedereen heeft recht op een rookvrije werkruimte. Omdat niemand boven de wet staat, mag ook de chef, de baas of de directeur worden aangesproken op zijn gedrag. Zelfs in zijn eigen kamer, hij mag er niet roken. Er moet speciaal een ruimte zijn ingericht waar hij wel kan roken. En uh, uh, blijft blijf hij toch roken? Spreek hem dan aan op zijn gedrag. Doe dat bijvoorbeeld met meer uh, mensen tegelijk, meer collega's. Helpt dat niet? Vraag dan aan een hogere uh, in, in een manager, uh, ja. of die dat iets aan kan doen. Werkt dat ook weer niet? Dan kan je uiteindelijk kan je naar de Voedsel- en Warenwetautoriteit. En die gaat dan inspecteurs langs. Uh, ja. En ja, bij die tijd ben je je baan al kwijt. Maar ja, je bent een klokkenluider, je gaat door, je wil het voor elkaar ja, hebben. Precies. En dan kunnen ze uh, overtredingen krijgen. en die worden dan bestraft met boetes van ongeveer 3000, uh, 300 tot en met 2400 euro kunnen per, ze dat per keer. Per, per, per sigaret? keer of per, per sigaret, <laughs> ja. ja maar het blijft het. Dus wat ik lees hier in een ander artikel. maar ik weet zeker dat zegt de directeur: ik ga echt niet meer roken. Maar nou schijnt het dus mogelijk te zijn aan de hand van patronen op een hersenscan te voorspellen of je aan je belofte gaat houden. Er waren dus wat mensen die hebben een onderzoek gedaan en die hebben gezegd uh, van uh, jullie gaan een spelletje doen... en dan kan je geld aan iemand anders geven, die gaat het vervijfvoudigen, maar je hebt kans die het niet, niet teruggeeft. Nee. Ze kregen allemaal van die plakkertjes op en toen bleek dus gewoon, degene die zeiden van ja nee, je krijgt het echt terug hoor... en degene die gewoon aan het liegen waren, want dat is het dus gewoon, ja. dan ging een bepaalde uh, hersengedeelte ging oplichten. En als dat gewoon wel eerlijk waren, was dat niet het geval. Dus het is dus tegenwoordig via de scan te zien of jij uh, van plan bent om je belofte te houden. Dus die moeten ze gewoon straks gaan gebruiken. Gewoon overal in, uh, waar je komt en je gaat wat tekenen of zo. Bij de bank. Ja, bij de je krijgt bank. Krijgt ze een helm op? Ja. En gaat dan, u mee zitten? Ja, uh, koffie en de helm. Kunnen wij op uw rekening zitten betaald? Ja hoor. Nou meneer, uw scan bewijst het anders. U krijgt gewoon de hypotheek niet. Nee. Punt. Maar als je er zelf nou in gelooft... je zegt van ja, natuurlijk ga ik uh, betalen. En je blijft gewoon volhouden. In je, hoofd. je zet het gewoon in je hoofd. Ik, ja, ja, ja. Ja, je, je, je, je gelooft zelf dat je het kan... maar ja, ondertussen je andere uitgravenpatroon. Ja. Bij al die postorderbedrijven en zo. Je zou, je, je, je zou moeten weten hoeveel mensen in die ellende zitten. Gewoon. Dat is waar. Maar de kerstbonus komt eraan. Dus uh, het gat kan weer gevuld worden. Het kan weer gevuld worden. Straks en we we goeiemorgen Zandvoort. Ja. Blijven naar het hotel. Zijn hier weer. En tot die tijd uh, hou je taaien. Fijn weekend en ga even lekker de zon in. Hij is net aangezet. Dus geniet ervan. Hoi hoi. Hoi.